Vijf uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is opnieuw getroffen door een aardbeving... maar de gevolgen zijn veel minder erg dan in februari. Twee gebouwen in Christchurch zijn ingestort... maar er zijn geen berichten over slachtoffers. Maar waren twee schokken waarvan de zwaarste een kracht had van 6,0 op de schaal van Richter. In februari kwamen in Christchurch 181 mensen om het leven door een aardbeving.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 Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht en het is, zoals altijd, tijd voor Jan Emaus. Track Traces, het platenhoekje van Jan Emaus. Zo, goedemorgen. Nou, uh, katholiek gezien zitten we in het Pinksterweekeinde, maar uh, muzikaal gezien bevinden wij ons midden in Pinkpop. En uh, ja, ik vind dat hij dan in een rubriek als deze aandacht moet besteden aan de moeder of de vader, zo jullie willen. Uh, aller openluchtfestivals Woodstock. We gaan naar 1969. Normaal uh, doen we allerlei naspeuringen in de popmuziek in deze rubriek. Nou, vandaag mooi niet, want we blijven op uh, Woodstock. Een aantal nummers lang. Te beginnen met Richie Havens, die eigenlijk helemaal niet zo bekend was voordat hij op Woodstock uh, optrad. Uh, maar daar brak hij enorm door. Hij wist uh, de menigte uitzinnig te maken. Dat kwam een beetje doordat hij het hele festival opende. Maar ik vind toch een hele prestatie van uh, een, een eenzame man... een conga-speler een paar meter verderop... en een uh, gitaar die van tevoren in een akkoord was gestemd... zodat, uh, zodat hij daar niet al te veel werk aan had. Uh, zo'n uh, setting, zo'n eenvoudige setting... en dan uh, een, uh, een, een enorme menigte veel enthousiast te krijgen, uh, ik geef het je te doen. Richie Havens deed het. Het was een keerpunt in zijn uh, carrière. Woodstock was dat voor meer mensen. Uh, Richie Havens uh, moest langer optreden dan de bedoeling was... omdat een aantal uh, optredenden vastkwamen te zitten in uh, het verkeer. En, uh, zo kon het gebeuren dat Richie Havens door zijn liedjes heen was. en toen maar wat raak improviseerde. Hij had een liedje dat heette Motherless Children. En uh, ja, een beetje op de melodie van dat liedje. scandeerde hij voortdurend Freedom. En dat sloeg aan. <middels> Guitar of Mike Green Guitar of Mike Richie op Woodstock. Uh, ja, als je het over Woodstock hebt, dan uh, mag in elk geval Country Joe McDonald niet uh, ontbreken. Country Joe McDonald had een band, The Fish. En uh, drie jaar voor Woodstock, in 1966 dus, had hij het uh, liedje al opgenomen. Gewoon in de studio. Waar hij uh, op Woodstock enorm veel succes mee had. De I'm fixing to die a rag. I think I'm... Fixing to direct, zo moet ik het zeggen. Um, en uh, dat werd uh, voorafgegaan. Dat deed Country Joe McDonald bij al zijn optredens. Door een uh, heen en weer schreeuwspelletje bij het publiek. En hij liet ze een four-letter word uh, spellen. En dat deden ze op Woodstock maar uh, al te graag. Country Joe McDonald. Give me an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 we all the All right. Ladies and gentlemen. Country Joe McDonald. Wagen, please. Country Joe McDonald en de fish. Nou, die fish, uh, die werd uh, opgeheven. Ik meen in 71 of 72. Country Joe McDonald is uh, still alive and kicking. En uh, dat vind ik daar weer een beetje uh, triest. Tegenwoordig uh, is het zo dat... Uh, dat je hem iets toe mag sturen waar hij dan zijn handtekening op zet. Dat kost je dan 20 dollar. Ja, zo komt Country Joe door de winter waarschijnlijk. Uh, maar goed, ik vond, uh, ik vond het toch de moeite waard om hem te laten horen. Het is een beetje de herkenningsmelodie, vind ik, van Woodstock geworden. Overigens had Country Joe uh, in uh, het leger gezeten. Ik meen de marine. Uh, Daar heeft hij dus uh, een hele korte carrière gehad... Uh, om zich daarna uh, ontzettend te keren tegen alles wat met oorlog te maken had, was uh, duidelijk hoorbaar in dit uh, ironische liedje van uh, Country Joe. Gaan we naar uh, Joe Cocker um, en dan kan je het eigenlijk al raden. With a little help from my friends. Um, dat liedje in deze uitvoering vind ik om twee redenen zo bijzonder. Ten eerste uh, een cover van een Beatles liedje dat lukt nooit, dat gaat altijd fout. Maar voor uh, uh, deze uitvoering door Joe Cocker wil ik graag een uitzondering maken. Die is echt beter dan het origineel. En dan is het ook nog eens een keer zo dat de uh, studioversie het totaal aflegt tegen wat hij op Woodstock presteerde. Hij ontsteeg zichzelf en uh, dat heeft hem geen windeieren gelegd. In, in wezen was Woodstock de echte start van zijn carrière. Daarvoor had hij ook best uh, succes gehad. Hij had zelfs al een klein hitje gehad. Margarine. Hij had een eigen band. De Grease Band. Die uh, op Boetstok dan ook aantrad. Maar uh, wat hij daar deed. Dat, uh, uh, dat was zo monumentaal. Dat uh, iedereen onder de indruk was. Ook trouwens de Beatles. Die hem uh, op zijn eerstvolgende plaat. Uh, meteen toestemming gaven. Om uh, hun liedjes op te nemen. En dat deed hij ook met... Uh, Bijvoorbeeld She came into the bathroom window van Abbey uh, Road. Um, in de band, de Grease Band, zaten uh, onder andere uh, Hugh McCullough. En die zou later opdraven, heel kort, als lid van Wings. Bij uh, Paul McCartney. Het blijft allemaal in de familie. En uh, achter de toetsen zat Chris Stainton. En, uh, Oude muziekvriend van Kokker, uh, van met wie hij heel lang heeft samengewerkt. Uh, daarna ging hij uh, veel meer werken met Leon Russell en dat liep dramatisch uh, slecht af. Die twee kregen ruzie over geld en van alles en nog wat. Uh, goed, moet het maar eens laten worden. En dan neem ik meteen afscheid. Tot volgende week. We're gonna leave you, uh, with the, the usual thing. The thing I can say, as I said to many people, is this title uh, just about. Uh, Puts it all into focus. It's called "With a Little Help from My Friends." Remember it. Sing out a key. what's on that happens all the time you know it does what do you see when you turn off the light i don't see nothing but it's just I Get my friends together Cause all we gotta do is love I'm gonna take them home with me now You gotta get all of your friends You gotta get hold of your friends and love Nobody knows the way Nobody knows the way You got your friends You got your friends to love. You got your friends to live You got your friends to live you Heerlijk. Dat was een heel ander soort pingpong. Daar wil ik eigenlijk heen. Joe kokker en dergelijke. Dankjewel Jan. Goed, uh, ik ben deze week helemaal niet naar de film geweest. Uh, ik heb ook helemaal geen DVD's bekeken. Ik had er helemaal geen zin in, gewoon... Ik heb gelezen. Bijvoorbeeld uh, dit, uh, Martin Simek. Die schreef uh, bloedsinezappels over zijn leven in Italië. Het land waar hij al sinds twintig uh, jaar naast Nederland ook woont. Mm. En dan niet luxueus in Rome. Oké, okay, daar is hij natuurlijk wel gestart. En later schoof hij door naar het platteland boven Rome. Maar ja, nu zit hij alweer jaren dag met zijn vriendin en twee zoontjes in zo'n beetje de armste streek van Italië. Calabrië. Dat is de teen van de laars die Italië heet. Kent u het woord Drangheta? Dat stamt waarschijnlijk uit het Grieks en het betekent het genootschap van moedige mannen. Van het Griekse woord andragatia, voor heldendom en deugd. Nou ja, drangheta, dat is het Kalabrische, de Calabische versie van de maffia. Vandaar dat er waarschijnlijk niet zoveel Nederlanders huisjes hebben in die streek. Maar ja, Martin is geen Nederlander, toch? Hij is een ontheemde Tsjech met een nieuwsgierige blik op zijn medemens. Hij is altijd op zoek naar authenticiteit... en hij is gezegend met het vermogen om met iedereen contact te maken. Dus ook met de mensen daar in Calabrië... Hè, waarin veel opzichten de tijd nog heeft stilgestaan. En dan in veel opzichten op een zodanige manier... dat je er wellichtelijk naar kan verlangen, naar dat leven daar. Nou, Martin Siemek weet in ieder geval die verschillende karakters... hun leven en verhalen van de Calabriërs eh, aanstekelijk te vertellen... Nou, wat las ik verder? Oh ja, ik ben dus steeds bezig in die uh, zoveelste thriller uit de Q-serie... van uh, Jesse Adder Olsen, die Deense thrillerschrijver. Dossier 64 heet het. Hij is weer heerlijk. Uh, kreeg van de 32e uh, vn thriller en detectieve gids maar liefst vijf sterren. En in het parool van afgelopen woensdag stond een uh, heel aardig interview met die Adler Olsen. Hij groeide op in, uh, in en bij de psychiatrische kliniek waarin zijn vader werkte. En hij sloot toen als kind al uh, een vriendschap met een uh, moordenaar. En het was uh, daadwerkelijk werkelijk uh, een, een, een Deense versie van One Flew over de Nest, Want hij leerde er uh, in die tijd uh, ja, met vreemde karakters uh, om te gaan. En uh, ja, hij zag ook uh, hoe, hoe gecompliceerd de mensen in elkaar zitten. He, dat goed en kwaad dwars door elkaar loopt. En die moordenaar uit zijn jeugd, die heette Mug. En zo noemt hij ook de wat vreemde politie rechercheur die in Kopenhagen op de afdeling Q werkt... En daar, dat doet hij dan samen met een uh, Arabier uit Syrië. Met een duister verleden en een vrouw met een gespleten persoonlijkheid. En uh, daar doen ze dan uh, onopgeloste zaken afstoffen. Nou, Adela Olsen schrijft al een tijdje. Hè, overigens uh, is zijn eerste onuitgegeven boek uh, bij ons in Schiedam uh, op papier gekomen. Tegenover de Bolsfabriek. Maar hij kreeg pas echt suc suc succes toen hij... Uh, ja, toen die trillers ging schrijven die zich afspeelden in Denemarken... gewoon lekker dicht bij huis. En nu verkoopt hij eh, op een bevolking van 5,5 miljoen Denen... een kwart miljoen boeken per titel, ja. Maar zijn geheim is niet alleen dat hij, dat hij zijn stof en zijn personages... dicht bij huis haalt. Hij heeft ook een, een prettig soort lak aan conventies in het genre thriller. He, zo laat hij een hoop verhaallijnen doorlopen in die boeken uit de Q-serie. En hij denkt dat er uiteindelijk zo'n stuk of tien zullen worden. En dan weten we wat, pas uh, wat er precies gebeurd is... waardoor die Murk in de kelder bij afdeling Q werkt. En waar die Assad precies vandaan komt. En hoe het met die labiele vrouw van Murk afloopt. Nou, mag ik hem aanbevelen? Goed. Dossier 64 van Jussi Adler Olsen. Ik heb hem bijna uit en dan moet ik naar het serieuzere werk. Hè? De nieuwe Michel Welbeck. De kaart en het gebied. Nou, voor de hele Welbeck nu een liedje... waar hij vast niet op zit te wachten. Rina Berti was een zingende stripper uit Canada. En ooit maakten ze deze mooie cover van de hit van de Bee Gees uit 1977... Mijn dromen, ah, staying alive. Met dank aan Borg en zijn www.filosorieën.com. Lieve luisteraars, ik ga weer reclame maken voor mijn collega's van Goudmijn Radio. Iedere zondagavond van 6 tot 8 op Radio 2 presenteert Stefan Stassen samen met zijn trouwassistent Jacques van Aalst werkelijk een goudmijn aan verhalen van luisteraars die prachtig opgenomen en gemonteerd zijn door of Helmy Slings of Helene Hummelen en Margot Maas die doet alle productionele romslomp. en haar naam ook even noemen. Nou, alle verhalen zijn natuurlijk terug te luisteren. Hè. Dan moet je eerst naar www.kro.nl gaan en dan ga je naar programma, dan ga je naar goudmijn en op radio en dan kies je een verhaal en luister maar. Nou en om de promotie van mijn uh, radio twee collega's compleet te maken. Hier een uh, nou, verhaal uit Goudmijn. Ik heb even getwijfeld, want uh, het is een verhaal van mezelf. Uh, dames en heren, het is alweer jaren geleden... dat Adeline van Leer haar hele familie wou verrassen... met een onvergetelijk feestmaal. Onvergetelijk werd het. Na al die jaren komt elke pase weer de maaltijd van toen... bijna letterlijk naar boven. En Adeline hoeft sindsdien niet meer te koken voor haar familie. Wel dist ze met groot genoegen ook deze pase weer haar onvergetelijk verhaal op in geuren en kleuren. Kijk en luister naar Klein Leed. Categorie Klein Leed. Weet je al dat irritante leed. Dat is het voordeel van leed, dat als het in het verleden ligt... dat je er weer om kan lachen. Niet alle leed natuurlijk, maar van dat Klein Leed... Dat heb ik ook op het moment dat me iets overkomt. Denk, oh dit wordt wel een fijn verhaal. Ja toch? Nou goed, dit is zo'n verhaal dus. Klein verwerkt leed en leed wat ook menig Fransman, want het speelt zich af in Frankrijk, enorm om moet lachen en zich heerlijk superieur kan voelen aan een Nederlandse. Nou dat is heel fijn, dat doe ik graag voor ze. Goed, weet je horen? komt ie. Het is alweer tien jaar geleden, maar het is nog steeds... zijn er Fransen die er graag aan herinnerd worden dat ons dat overkwam. Het was voorjaarsvakantie, geloof ik, of de meivakantie. Ik had op bezoek in ons kleine huisje in Frankrijk... mijn moeder en mijn oudste broer. En ik was daar natuurlijk met uh, mijn mannen en mijn twee kinderen, Tom en meis. En op een dag was Jacques gekomen. Jacques is uh, een van onze beste Franse vrienden. En uh, die woont in Verdun met zijn oude moedertje. En die... Uh, ik kwam aan met een uh, heerlijke mand vol met paddenstoelen. Witte paddenstoelen. Ze zagen eruit eigenlijk zoals, nou, gewoon als champignons, gewoon ordinaire dingen. En uh, nou, we hadden ze klaargemaakt. Heerlijk. Weet je wel, dus in uh, gewoon in een pan met een klein beetje olie en dan uh, snijden, afborstelen, nooit wassen, nooit dat maken. En dan lekker afmaken met room en lekker peper en zout. Heel simpel, hè. Hoe, hoe puur er iets is, hoe lekker het ook is. Je moet niet veel kloten. Oh, je moet hem wel altijd, dat moet je heel erg uitkijken. Je moet de paddenstoel altijd eventjes uh, doorsnijden en dan kijken of er limaces in zitten van die kleine wormpjes. Hè? Want het, ja, dat haal je zo allemaal uit het bos. Dat is niet uh, gekweekt in een, in een kas in het Westland. Nou, nou, die kan je zo afsnijden, dat stukje. En dan, uh, nou, dan, dan vreet je het lekker op. Het was heerlijk. En uh, het kan een dag of twee dagen later, maar in ieder geval, ik ging wandelen met mijn broer en mijn zoontje in het bos. Een heerlijke wandeling. De hond mee. Ach je, ja, Raya was er nog. Ah... Is ook alweer vier jaar dood. Maar goed, wel 16 geworden. Hele mooie zwarte superhond. Maar goed. En ik zie daar paddenstoelen staan in dat bos. En ik denk: Nou, dat is dat precies wat wij gisteren of eergisteren gegeten hebben? Dus ik pluk die dingen. Ik zeg wel: van, Nou, ik weet het natuurlijk niet zeker. Ik ga het gewoon thuis even vragen. Dat zou lekker zijn, want het leek mij leuk om voor mijn broer klaar te maken. Want dat is ook zo'n ontzettende gourmet. Weet je wel, je houdt zo van lekker eten. Dat is iemand die dus gaat neuren hier onder het eten. Mm -hmm. En dan weet je dat hij het naar nou zijn zin heeft. Ik weet dat mijn moeder altijd zoiets had. Ik moet zo koken dat hij gaat neuren hier. Nou goed, oké. dat is dus die broer. Ik kom te huis en ik... Nou, ja, gedoe, er waren geloof ik nog andere mensen over de vloer voor bezoek... En ik zet die paddenstoelen dus in een mandje of in een schaal op de aanrecht... en ik zeg tegen Martijn, ik "Zeg, ga jij nou even aan Dedé? dat is de boswachter... en de boswachter weet natuurlijk alles over de natuur... en die weet ook wat goed is en wat niet goed is... ga jij even vragen of dat dezelfde zijn als die wij gisteren gekregen hebben? En omdat Jacques ook een vriend is van de boswachter... had hij ook paddenstoelen aan DD gebracht, de boswachter. Dus dat waren dezelfde. Maar goed, dat ding dat bleef maar steeds staan... En ja, je kan ook met, trouwens, met paddenstoelen in Frankrijk naar de apotheek gaan. Hè? Daar weten ze dat ook. Wist ik ook niet hoor, maar dat hoorde ik toen dus pas. Dan kan je dus naar de apotheek. Maar ik ging niet naar de apotheek, want dat is gelijk kilometers verderop in het dorp. Want ik woon in een huisje in een luldorpje, weet je wel. Ah, uh... zo oh, oh, leuk. Maar nou goed, de boswachter. De boswachter, dat is DD of André. Het is een hele leuke, speciale boswachter, want die heeft dus heel lang haar. haar. Nou, meneer, waar zie je nou nog een bijna 60-jarige boswachter met flassig, want Het wordt natuurlijk steeds dunner haar. Echt tot, na, tot aan zijn ellebogen. Laat ik niet overdrijven. Ah fijn. Die paddenstoelen die stonden dus maar in de keuken. En ik had dus aan Martijn gevraagd: ga jij nou even naar idee? Want daar had ik geen zin in. Want dan moest ik naar André en dan moest ik daar ook weer in die keuken gaan zitten. Met Christine, een lieve schat hoor. Dat is zijn vrouw. Helemaal into uh, alles gezond en leven de natuur. Ze haalt zelfs vliegen uit spinnenwebben. <laughs> Oké, okay, uh, we dwalen helemaal af, die paddenstoelen. En ik dacht, nou, ik heb even geen zin om daar naartoe te gaan. Maar dan moet ik daar ook gaan zitten. Dan moet je een kopje koffie drinken of een wijntje. Of, en dat duurt allemaal zo lang. Ik denk, nou, Martijn, doe jij dat nou even snel? Maar die dingen bleven daar maar staan op een gegeven moment. Ik, neem die pan nou mee. Dus hij gaat daar naartoe. Uh, hij moest toch nog, weet ik veel, schroeven of weet ik veel wat hebben. En um, hij komt weer terug en hij zet dat ding weer neer. En ik zeg van, nou, en? Dit verhaal wordt vervolgd qui cherche la lumière en pleine nuit De des gens qui courent après l'amour et qui le fuient Les bras qui se lèvent pour un dieu qu'il ne voit pas pour moi j'ai ta chair contre Nummer, zegt Johnny Hallyday 1999, vivre poole Meijer. Adeline van Lier heeft tijdens de vakantie in Frankrijk paddenstoelen geplukt... om klaar te maken voor haar familie. Voor de zekerheid stuurt ze haar man, eh, Martijn, naar de boswachter, DD om even te vragen of het wel dezelfde paddenstoelen zijn... die ze al eerder hadden gegeten. Luister naar Kleinleed. deel 2. Ja, wat? ja nou, ze lijken er wel op, ja. Ze lijken erop. Ik denk, nou ja, goed, dan uh, weet je wat. Ik ga ze klaarmaken. Dus ik ga die dingetjes snijden. Een hele pan vol, want het was hartstikke veel. Ik denk, ik ga mijn broer eens lekker verrassen. Ik maak een bordje en ik geef mijn broer een, een vol bord. En mijn moeder wou niet proeven, die stond, zat te borduren in de keuken. Tom wou ook niet, mijn zoontje. En met mijn dochtertje, die gaf ik ook zo eens een stukje. Hier, proef eens lekker. Hij vond ze lekker. Martijn nam een paar hapjes. En ik nam een paar hapjes. Een half bordje of zo. Half uurtje later wordt meis niet lekker en moet overgeven. Martijn zei, neemt hem mee naar boven. Ik zeg, nou, ik doe er wel eventjes in bad. Ik denk, oh, die wordt ziek, vervelend, hè? gedoe, op vakantie. En op een gegeven moment gaat Martijn kotsen. Dus hij zegt, nou, ik moet ook kotsen. Ik zeg, ja, maar dat komt omdat jij niet tegen kots kan. Heel veel mensen kunnen niet tegen kots. Zien kotsen, doet kotsen. Ja, toch, net zoals met gapen. Hij zegt, nou, misschien zijn het die paddenstoelen. Ik zeg, nou, kan het helemaal niet. Dus ik ga naar Steven, mijn broer. Die zit op de bank, de kranten lezen. Ik zeg, Steef... Voel jij iets? En Steef zegt. Nou, uh, op dat moment gooit hij die krant van zich af. ren naar de wc. En hangt boven die pot. Kotsen, kotsen. Ik denk, nou, wat krijgen we nou? En mijn moeder lachen. Ach, ga jij die paddenstoel paddenstoelaten krijgen? Oh, die lachen jullie goed. Ik weet het zeker. En ik denk, wat? Ik het. Oh, en mijn broer maar kotsen en kotsen. En word ik gekotst van, van mijn man en van mijn dochter. Dus ik ren... Naar André. Ik zeg, André, die paddenstoelen, die waren toch goed? Hij zegt, paddenstoelen? Wat? Die paddenstoelen die Martijn heeft laten zien, die waren toch hetzelfde als van Jacques? Hij, nou, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik wist helemaal niet dat hij dat vroeg. Ik dacht, hij vroeg of ze erop leken. Ja, ik vond ze er wel op lijken, maar... En Christine, die hoorde het aan. Die rende al naar de telefoon om uh, het alarmnummer te bellen. En gelijk, nou, ik zit hier met een Nederlandse die uh, paddenstoelen gegeten heeft... en die zijn ongetwijfeld giftig. Ik zou me gelijk een ambulance sturen. Oh, nou zeg. Dus ik denk, nou ja, oké, okay, goed. Dus ik ren weer terug, hè, de hoek om, naar mijn eigen huisie. En ik zeg tegen jongens, niks aan de hand. Mijn broer lag nog steeds over die te kotsen. En boven werd ook nog gekotst. En ik dacht bij mezelf, waarom moet ik niet overgeven? Ik heb meer gegeten dan meis en mijn man. Maar toen ik dus hun gemeld had, jongens, alles is in orde. De dokter en de ambulance komt eraan. Dat was toch even niet helemaal in orde, waarschijnlijk die paddenstoelen. En op dat moment, toen ik alles geregeld had, toen pas, werd ik misselijk. Rikke, dat is toch een moederinstinct, denk ik dan maar, denk je niet? Ah, fijn. mijn broer moest echt in de ambulance. Die gaf me alleen maar gal op en die was ziek en ziek. En ik was ook heel ziek, maar ja, ik voelde me toch verantwoordelijk, want ik had dat toch klaargemaakt. Wij zijn allebei opgenomen die nacht. Na nou, mijn broer die lag in de kamer achter me. Het was een gemengde gang, dus hè, met mannen en vrouwen door elkaar. Dus dan ging ik af en toe ging ik bij mijn broer kijken. Die daar aan een infuus lag. Want die had natuurlijk helemaal geen vocht meer in zijn lichaam. Die had alles, alles eruit gekotst. Die zag, er lag daar lijkbleek in het bed. En die heeft daarna, heeft, geloof ik, tien dagen niet kunnen werken. Zo ziek was die. hij. Is jaren niet meer langs geweest. <lacht> Klein verwerkleed heet dit. <lacht> En die Fransen, nou die Fransen die vonden het wat. Dat wij die paddenstoelen, dat we zo stom geweest waren. Nou dat is toch onze cultuur. Wij weten toch wat we kunnen eten, niet eten. We moeten ze afblijven, die stomme kaaskoppen. Nou gelijk hebben ze. Le café, il sera servi. On ira au cinéma. Tous les dimanches, je boulotterai toute ma vie, sans faire de bruit. Mijn zaterdag, samedi, allez, viens, viens mon petit lapin, viens dans mon jardin, et chante-moi ta op, Comme tu l'évoques, sans faire une seule fausse note, je ne veux pas que tu m'oublies Je construirais une grande maison avec un bannut Pour laver tel petit lapin Racontere de belles histoires, comme l'autre nuit. Ben, bonjour, tu quitteras enfin, une dernière fois, juste après le repas. Allez, viens, viens mon petit lapin, viens dans mon jardin, et chante-moi taper. Claudie, parce que j'aime bien, comme tu ne Une seule fausse note, je ne veux pas que tu nous reviens. Nou, wekelijks een mooi verhaal uit Karo's, goud mijn op herhaling. En dit keer was ik het dan zelf. Goed, luister voor nieuwe verhalen iedere zondagavond... tussen 6 en 8 uur naar Radio 2. En uh, luister terug op hun site, kan ook. Nou, uh, hartstikke leuk en lof aan mijn uh, collega's, hoor. En dat uh, voor, voor, voor hoe ze dit gemonteerd hebben. Dit verhaal van mij. Uh, en dat liedje van het kleine konijntje aan het eind vond ik ook wel leuk. Maar ja, Johnny Holiday en ik... He? Ik bedoel, Stefan noemt het een machtig nummer, maar ik vind het echt megalomane. Harry, oh, no way, José. Dan kan hij wel getrouwd geweest zijn met een Adeline. Ja, ja, dat was de dochter van een vriend. Half zo oud als zijn dus. Maar goed, ik kan echt niet tegen dat type. Nee, weet je wat ik nou bijvoorbeeld gedraaid zou hebben na mijn verkeerde paddenstoelen? Mushrooms van Johnny Osborne. Die eet liever ook niet de verkeerde mushrooms. I was raping with two doctors all night, all right. Everyone was feeling fine, feeling fine party time. The only thing the doctor's asking for all night, my gosh. Was the stock of mushroom, what is that, my gosh. I don't want a mushroom to go to my head Give me the good sense of mania instead I don't want a mushroom to go to my head Give me the good sense of mania instead Don't be in my garden Cause mushroom will grow Don't be in my garden I don't want a mushroom to go. Senti mania, all that we want to go. grown. mania, all that we want to go, not true. I don't want no much though. to go to my age. Just give me the good sense She keep on asking for mushroom all night long All I had is a bump of senses right here in my hand I was raving with three daughters all night, all right Everyone was feeling fine, feeling fine for the time All the doubt that they're masking for All night, all night Was the start of mushroom Oh god what is that? Laurens Nieuwe Meuk uh, Sorry, muziek no not To ask if it's too much to ask Zoals is je wel je Zo'n cover hè, van het Arcade Fire nummer. He, uh, de Suburbs. Maar dan met, uh, ja, weird dubstep style. En ik voel hem wel, mailde Laurens me. Nou, is hij echt lekker voor de late nacht of voor de vroege ochtend? En wie is het? Nou, dat is Mr. Little Jeans. Denk ken ik helemaal niet. Noorse, Noorse dame is het. Een debutalbum moet nog uitkomen. Nou, nog meer nieuwe meuk. Nu van Jamie XX. Weet je wel? Dat Engelse producertje. Dat zo'n bijzondere remix maakte van het laatste opstandingsalbum van Jill Scott Aaron. Die net overleden is. Van I'm New Here maakte hij We're New Here. Maar goed, dit hier is nog nieuwer. Het heet Far Nearer. En uh, Lau schrijft. Weer lekker vreemd nummer. Blijft een wonderkind, die uh, Jamie XX. En is toch wel een beetje een muzikale epicentrum... van uh, het hippe Londense dansvloeren. Nou, nou, dat u dat dan even weet. Ik heb het niet goed voorgelezen, hoor. Maar ja, laat maar doorkomen, die Jamie XX. Zeg dat u uh, uh, op www.adelinevanlieren.nl kan je van alles terugluisteren. En uh, kijken wat er allemaal gebeurt. En ik blog daar. En, nou, laat ook eens een reactie achter. Vind ik het leuk? En uh, je kan ook mailen naar hetgoedeleven. En je kan ook naar Facebook. Aline van Lier. Vind ik ook leuk. goed Tot volgende week.